Volgens ExitPols halen een communistische partij en een zakenpartij de kiesdrempel... en krijgen ze voor het eerst zetels in de volksvertegenwoordiging. Waarnemers verwachten overigens niet dat de twee echte oppositie zullen voeren... tegen het bewind van president Nazarbayev... die al sinds 1990 aan de macht is in het olierijke land in Centraal-Azië. Zijn partij kreeg zoals verwacht een enorme meerderheid. Volgens ExitPols stemde meer dan 80 van de kiezers op de partij van Nazarbayev... die 71 jaar is. Die partij heeft in het parlement nu het alleenrecht.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 Het weer vannacht in bijna het hele land ligt de vorst. In Noorden en Oosten kans op mist. Ook morgenochtend mist, later op de dag op veel plaatsen zonnig. Maximumtemperatuur 4 graden. Ook dinsdag zonnig en droog. Na woensdag zachter, maar ook wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal.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 Een bank met idee. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit, für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 Dat is een held die twee mensen uit het water redde... terwijl iedereen stond te kijken en hij zelf twee longen heeft op maar de halve capaciteit. Maar wat ik nou het schrijnendste vond... van die twee geredde mensen heeft hij achteraf nooit meer iets gehoord. Geen bloemetje, geen woord. Enfin, nu Amsterdammer van het jaar. Toch nog genoegdoening. Veel te verhapstukken in het oog vanavond. Ik noem rechter Garzon, Walter Suskind, een nieuw financieel tribunaal... Menno Wigman, de nationale gedichtenwedstrijd... en de nationale ooievaarstelling. Want de ooievaars werden vandaag geteld. Hoeveel zijn er, maar ook hoeveel blijven er jaarlijks in het land... en hoeveel trekken er weg? En waarom de een wel en de ander niet? Wij bellen de stichting Stork. De film over Walter Zuskind, waarin het oog gisteravond over gesproken werd... ging vanavond in première en Rob Oudkerk recenseert. En de beroemde Spaanse onderzoeksrechter Balthazar Garzon staat nu zelf voor de rechter. Waarom? Is hij een gevallen held? Over hem, Rob Spoutberg, correspondent in Maastricht. En dat nieuwe financieel tribunaal is internationaal en in Den Haag gevestigd. Het heet Prime Finance. Initiatiefnummer Frank Zwetsloot leidt het bij u in. En Menno Wichman, klassiek dichter If There Ever Was One... publiceert na zes jaar een nieuwe bundel Mijn Naam Is Legioen. Leed hij inmiddels aan een poetsblok? En waarom gaan zijn gedichten nu over onderwerpen als Oud-West... De Rauwe Wereld van Egmond aan Zee en Massavaccinatie? Om vijf voor twaalf Mauro Pavlovski, zanger-gitarist van Deus... met gedicht 6089 voor de Turing-trofee... Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 15 januari. Toen de meeste passagiers van de Costa Concordia al lang weer thuis waren... brachten nog zeker drie mensen de nacht door op het zinkende cruiseschip. Ze werden vanochtend vroeg uit hun benaarde positie bevrijd. Twee dagen na het ongeluk wordt steeds meer duidelijk... wat er zich afspeelde voor de kust van Toscane. Op een video van een van de passagiers is te zien... hoe het schip met een grote klap kantelt. De kapitein is door de politie aangehouden. Hij zou als een van de eersten het schip hebben verlaten. Zelf ontkent hij dat. Maar de belangrijkste vraag blijft tot nu toe onbeantwoord... We weten niet waarom het schip zo so close to the coast Er moet nog worden uitgezocht waarom het schip tegen de rotsen is gevaren. Het onderzoek richt zich ook op de vraag of iedereen snel genoeg naar de reddingsboten is gestuurd. Volgens deze overlevenden duurde het even voor er alarm werd geslagen. Niemand wist iets, er werd niks gezegd. En na verloop van tijd kwamen de berichten: geen probleem, het is een technisch uh, probleem. En uh, blijf rustig, er is niks aan de hand. Dat een rampenplan niet altijd even goed functioneert... blijkt uit een uitgelekt rapport over de brand bij Chemiepec vorig jaar. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert... dat er te veel tegenstrijdige berichten naar buiten werden gebracht. Er zitten zeker giftige stoffen in deze rookwolken. En tot op heden zijn er geen gevaarlijke stoffen geweten. Dat geen effecten worden verwacht bij inademing. Twee veiligheidsregio's, zes gemeenten, twee waterschappen... drie ministeries, het Nationaal Crisiscentrum... en nog een stuk of wat instituten. Allemaal bemoeiden ze zich met de rampbestrijding. Volgens de Raad ging het daarom mis. De betrokkenheid van al deze partijen... heeft een effectieve crisiscommunicatie ernstig belemmerd. Het definitieve rapport van de onderzoeksraad... verschijnt over een paar weken. Een kleine toenadering tot het westen van de Syrische president Assad... Hij zei dat het land amnestie zal verlenen aan mensen die tijdens de opstand een misdaad hebben begaan. Maar dat is niet genoeg, vindt VN-chef Ban Ki Moon. Today I say again, to president Assad of Syria. Stop de violence, stop your own De kritiek op Assad zwelt aan. Een waarnemer van de Arabische Liga heeft ontslag genomen omdat hij vindt dat de waarnemingsmissie Assad alleen maar in de kaart speelt. Volgens hem kun je niet waarnemen in tijden van oorlog. It is a real war, bullets everywhere, snipers everywhere. We cannot implement the protocol in the, under the circumstances of war. Zo'n 1500 liefhebbers hebben op voormalig vliegveld Valkenburg stilgestaan bij het faillissement van Saab. Zij praten nog steeds vol liefde over hun favoriete automerk. Sommigen vanwege de sierlijkheid van de nieuwe modellen. Anderen juist vanwege het gepruttel van de drietaktmotor van een klassieker. Ring, ding, ding, ding, ringgeluid. Nou, en als je dat hoort. Eens een saap, altijd een saap. Op de vraag wat al die mensen toch bezield... heeft oud-directeur en bijna saapredder Victor Muller een duidelijk antwoord. Saapredders zijn allemaal een beetje anders natuurlijk. Ze zijn bezeten. En ik ook. Saab heeft nog steeds toekomst, denkt de altijd optimistische Victor Müller. Hij hoopt nog altijd op een doorstart. Er zijn uh, zeer serieuze partijen uit Turkije, uit India. En ik heb uh, alle hoop dat we een partij kunnen vinden die, uh, die Saab wil doorstarten. Het eent over, until it's over, until the fat lady sings. En ik heb er nog niet gehoord. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En Helene Ecker hier naast mij heeft nu al een overzicht samengesteld... van de kranten die morgen vroeg verschijnen. En dat begint zij voor te lezen. De speekseltesten om automobilisten te controleren op drugsgebruik voldoen geen van alle. Dat concludeert een psycholoog van de Universiteit Maastricht, die komende week hierop promoveert. En Dagblad Spits schrijft erover. Het is kwalijk, want zelfs lichtgebruik van bijvoorbeeld cannabis heeft al een ernstig effect op drijfvaardigheid. Natuurlijk is daarbij van belang de hoeveelheid werkzame stof in de joint, het gewicht van iemand en de seksen. Maar zegt de psycholoog, al na één trekje van een joint zit je boven de limiet om meteen in de auto te mogen stappen. Scholen voor Lerende kinderen nemen alvast een voorschot op de komende bezuinigingen, schrijft het AD. Neem de elfjarige Max uit Abkoude. Omdat hij het Down-syndroom heeft, gaat hij naar een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Maar vanwege de bezuinigingen werd zijn klas ineens een stuk groter, met alle gevolgen van dien. De juf is overspannen, de kinderen leren niks meer. Want de juf wordt vervangen door acht verschillende volwassenen per week. Terwijl voor deze kinderen juist regelmaat een vereiste is. Morgen praat de Tweede Kamer over het passend onderwijs. Beslissende week voor het CDA, kopt trouw. Rijkhalsend wordt uitgekeken naar het rapport van het strategisch beraad van het CDA dat vrijdag wordt gepresenteerd. De spanning die dit rapport oproept zit in de vraag of dit programma voor de langere termijn de coalitieverhoudingen met VVD en PVV zal beïnvloeden. Al dus trouw in een analyse. De fractie wil in ieder geval zichtbaarder worden. Niet in de laatste plaats vanwege de slechte peilingen van dit moment. 10 tot 13 zetels. Zijlstra zet streven naar meer hoger opgeleiden opzij, schrijft de Volkskrant. Staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs heeft liever wat minder hoog opgeleiden... dan continu discussies over het niveau van het hoger onderwijs. Zo zei hij vandaag op een bijeenkomst. En daarmee zet hij de Europese afspraken over percentages hoger opgeleiden opzij. Zo moeten er van Europa in 2020 40 hoger opgeleiden zijn. En ook in de Volkskrant het bericht dat de familie van de Nederlandse activist Erwin Vermeulen geen contact met hem krijgt. De actievoerder zit in een Japanse cel. Sinds hij werd opgepakt bij zijn strijd tegen de Dolfijnen en walvissenjacht. Er is geen officiële aanklacht en brieven worden door de Japanse autoriteiten niet doorgestuurd. Eind deze maand staat zijn rechtszaak gepland. Een kwart van de horeca valt binnenkort om, voorspelt de pers. Het café op de hoek verdwijnt en we krijgen er nog meer sushi tenten, McDonald's en Laplace's voor terug. Dat voorspelt onderzoeksbureau Food Service Instituut Nederland. Het gaat zo slecht met de horeca dat de komende twee jaar de eerste 10% van de traditionele horeca's zijn deuren sluit... En daarna gaat het snel verder. Volgens Bert van Buschbach, eigenaar en kok van het Amsterdamse restaurant De Compagnon... was deze ontwikkeling al duidelijk te zien op de Horecava... de vakbeurs afgelopen week in de Amsterdamse Rai. Horecamensen zijn vaak proleten, zegt hij... die het liefst in een dure auto rijden en een grote klok om hun pols dragen. De meesten die ik hier nu tegenkom zijn met de trein gekomen. Morgen is het Blue Monday. Dat wil zeggen de meest deprimerende dag van het jaar... Althans, sinds de Britse psycholoog Arnal dit in 2005 vaststelde. Niet echt wetenschappelijk gefundeerd blijkt uit een bericht in de Telegraaf. En toch, zo stelt een Groningse professor in de psychologie... is het niet zo gek dat uitgerekend de derde maandag in januari... de dag voor sombere mensen is geworden. De wereld ziet er dan grauw uit. Goede voornemens zijn mislukt en de portemonnee is leeg na de feestdagen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja. Dit weekend, ik zei het al, werden de ooievaars in Nederland geteld. Het is de wintertelling. Hoeveel ooievaars zijn voor de winter weggetrokken? Hoeveel zijn er in Nederland gebleven? Wim van Nee, bestuurslid van Ooievaars Stichting Stork. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel zijn er geteld? We zijn euh, nou, na het optellen en aftrekken van alle dubbeltellingen zo, zijn we op 653 uitgekomen. Is dat, is dat meer of minder dan vorig jaar? Ja, is ietsje meer. Vorig jaar was het bijna 600. Dus nou, zijn er zijn een, een, een dikke 50 meer dan de vorig jaar geteld zijn. Ja, mooi, mooi nieuws toch? Ja, ja, het is heel moeilijk te zeggen, want ja, uh, je, weet, je kan heel moeilijk zeggen van is dat goed, is dat minder goed. Oh. Het vertelt ons alleen dat er meer geteld zijn en dat er misschien dus meer zijn die, die overwinterd hebben in Nederland. Kan dat ook komen van het uh, warme weer nu? Ja, dat zou je misschien denken, maar ja, de, de ooievaars trek die speelt zich al af in augustus. Oh hè? ja, dan kunnen dat ze nog deze, niet weten dat we een zachte winter krijgen. <laughs> ja, precies. Nee, nee. Ja, waar, waarom trekken ooievaars weg om te overwinteren? Nou, de ooievaar is een, een, voornamelijk een wormen- en insecteneter. En ja, in de wintertijd is dat soort voedsel gewoon wat moeilijker voor oh, ja. Dus het is beter om vanwege de voedselvoorziening te vertrekken. Ja, en waar gaan ze dan naartoe? De Nederlandse ooievaars gaan uh, voornamelijk uh, richting Frankrijk... Spanje En een deel overwinnend in Spanje. Maar ook een deel steekt over bij Gibraltar. En het vliegt door naar, uh, naar West-Afrika. En dan met name het stroomgebied van de Niger. Oh ja. Maar nou las ik dat niet alle ooievaars wegtrekken. Want nee. u hebt degene geteld die gebleven zijn. Ja precies. Ja. Waar ligt dat? Wie, wie blijven en wie niet? Ja dat is, dat, dat is wel iets waar, waar we zelf ook heel nieuwsgierig naar zijn. Als wij bijvoorbeeld... Uh, Kijken naar de, de leeftijden van de ooievaars die blijven, dan zien we dat er zowel jonge als oude ooievaars tussen zitten. We weten uit de tellingen die we al jaren doen, dat de jonge ooievaars die in het afgelopen jaar geboren zijn, die gaan eigenlijk allemaal op trek. En dat betekent dus dat die ooievaars die blijven zijn, dus eigenlijk allemaal volwassen vogels. En dat zijn dus voornamelijk vogels die ook in het afgelopen jaar gebroed hebben in Nederland. Oh ja, en van die, vo van die volwassen ooievaars blijft de meerderheid hier? Nee dat, is, nee, dat is niet de meerderheid. Dat is oh. zelfs de minderheid. Uh, er, zijn, er zijn ongeveer uh, 800 broedparen geweest. Dus dat betekent dat het ongeveer 1600 individuen waren. Ja. Ja, en daarvan zijn er 650 gebleven. Dus dat is minder dan de helft. Maar waarom ze dat doen, dat weet u eigenlijk nog niet. Nee, dat is, nou, we zijn er wel nieuwsgierig naar. We hebben er wel eens gedacht dat, uh, dat, dat vogels worden zoals de oorjevaar... die, die kunnen, is, kunnen in zachte winters eigenlijk best overleven in Nederland. En uh, ja, het is voor een vogel uh, toch best risicovol om op trek te gaan. Want er kan van alles gebeuren onderweg. Je kan uh, verhongeren of neergeschoten worden... of uh, door electrocutie om het leven komen. Het is allemaal heel gevaarlijk ja. om op trek te gaan. Dus. Niet op trek gaan, dat, dat is best wel veilig. Ja. Behalve natuurlijk als de weer streng wordt. Ja. Dan als... blijven we niet zo verstandig. En sterker nog, ik heb gelezen dat het niet steeds dezelfde trekkers en blijvers ja. Sommige, ja. Sommigen blijven nou eens een jaartje hier en gaan dan weer eens een jaartje naar nee, Afrika. Ja. Ja, klopt helemaal. Dat is volgens mij heel interessant om te zien. Er en... is daar een verklaring voor? Nee, die hebben wij op dit moment niet. Nee, We zijn er wel heel nieuwsgierig naar, maar ik weet niet hoe je erachter kunt komen. Het is alleen het feit dat wij dat gewoon constateren dat dat gebeurt. En dat geeft een beetje denk ik, aan hoe flexibel zo'n vogelsoort is. Of ja. vindt, kennelijk kunnen ze die keuzes maken. Maar dit, dat wilt u wel graag gaan onderzoeken, neem ik aan. We zijn er heel nieuwsgierig naar. Maar ik heb, ja, we weten niet of we erachter kunnen komen. Maar daardoor zijn dit soort tellingen natuurlijk wel interessant. Want je komt in ieder geval uh, de feiten te weten. Weten, dat je dat van de Oivas kunt zeggen. Ja. Nou, welke doen het dan wel en welke doen het dan niet. En misschien kun je iets uh, achterhalen over het uh, gebied waar ze vandaan komen. Misschien speelt dat een rol. Ja. Nou ja, Want veel, u bent veel... de stichting Oivas know Nouhoud toch, of zoiets? Ja, ja. Ja. ja. Nou, dan uh, ga, hopen wij hierna nader nieuws over te krijgen. Weet u wanneer ze eigenlijk weer terugkomen? Ja, Zijn ze ik. nog op tijd voor het Europees kampioenschap voetbal? <laughs> Ja, de ooievaars die, die echt op trek gaan, die komen vanaf eind februari al terug. Oh. Dat zijn de vroegsten. De meesten komen in maart terug. Dus uh, tijd genoeg. Ja, dank Wim van Nee, bestuurslid van Oorjevaars Stichting Stork. Heel graag gedaan. Sure. Gezellig, met diverse instinkers. Billy Swan, I Can Help. Vanavond was in Amsterdam de première van de film over Walter Suskind. Rob Oudkerk, goedenavond. Goedenavond. De film is net afgelopen, als ik het wel heb. Bevind je je ja. nog tussen de genodigden in het muziektheater? Ja, sterker nog, we lopen met z'n allen net naar buiten. Dus uh, alle speeches zijn net achter de rug. Heet van den naald. Ik... Uh, Verklaar je even nader, je was gisteren in het oog te gast... om te spreken over Walter Susskind en de relatie met je familie... in de Tweede Wereldoorlog. Susskind werkte voor de Joodse Raad... stelde de lijsten op van Joden die op transport werden gesteld... maar redde ondertussen ook veel baby's... via de crash tegenover de Hollandse Schouwburg. Jouw moeder, Ferry Cohen, hielp in die crash... veel baby's ontkomen aan transport... terwijl je opa voorzitter was van die Joodse Raad... die samenwerkte met de Duitsers. Nu... Je recensie, wat vond je van de film? Het is een prachtige film... waarbij uh, je je eigenlijk niet kan voorstellen... en eigenlijk nog steeds na die film niet... dat het, dat het allemaal waar gebeurd is. Um, je hoopt steeds, het is een film. Het um, is allemaal niet echt gebeurd. Maar het is, ja, het is zo indringend neergezet... omdat het ja, eigenlijk weinig over de omstandigheden gaat... maar veel over de personen. Dat je... Nou ja, goed, ik zit ook... Pas een half uur na die film. Dus ik heb het dan wel niet op een rij. Dat je, ja, ik vind het meedogeloos indrukwekkend. Hoe heb je ernaar zitten kijken? Met nou, een heel dubbel gevoel. Want ik zag mijn eigen grootvader in zijn... Nou, niet zijn rol, maar dat was hij natuurlijk echt als voorzitter van de Joodse Raad. lijsten te maken waardoor duizenden Joden um, op transport gingen naar Westerbork... en daarna naar uh, Auschwitz en andere kampen. Ik zat net te kijken uh, hoe mijn moeder probeerde kinderen in... zoals ze mij ook altijd verteld heeft, jullie zakken uh, langs de Duitsers te, te rommelen. En uh, dat het soms niet lukte. En ja, het is een heel dubbel gevoel. Want je ziet je eigen familie en je, je ziet hun verhaal opnieuw. Ja. Vind je dat je moeder en je opa goed worden neergezet? Um, ik denk het wel. Ik, in, kijk, mijn opa heeft er veel over verteld in. Um, ik denk dat ik misschien wat meer van zijn twijfels in de film had willen zien. Misschien zelfs wel wat meer van zijn nooit verwerkte schuldgevoel. En ik zie, um, maar ja, dat is ook allemaal na de oorlog gekomen, uh, in de film... heel veel twijfel bij mijn moeder trouwens ook... en al die andere verpleegsters en al die andere mensen zoals Laltens Huustin. Uh, doen we wel goed of doen we eigenlijk slecht? En ik denk dat de mensen die ik gezien heb... Ja, die heb ik zo ook in de verhalen van mijn moeder gehoord. Ja, want, want gisteren sprak je de vrees uit dat de film niet echt recht zou doen aan wat er gebeurd is. Zo klink je nou niet. Nee, ik denk dat uh, Rudolf van den Berg um, heel integer beeld heeft gemaakt. En ik, ik, ik denk dat hij sommige karakters misschien wat meer kleur heeft gegeven... en andere wat minder, maar wel ten behoeve van de film... en zonder ook maar enig onrecht te doen aan uh, de mensen. Dus de vrees die ik had... Die is uh, vanavond niet uitgekomen. Nee, en de omstandigheden van Amsterdam en de Joden in de oorlog die zijn ook goed geschetst. Nou ja, het is. Um, uh, het, het is zo onvoorstelbaar en, en zo uh, raar om. om uh, ik kijk nu over de Amstel uit. En uh, ja, daar, het is gedeelte van ook daar gevuld ja. om, om, om, om je te realiseren dat, uh, dat 60, 65 jaar geleden. Uh, uh, ja, dat dat allemaal gebeurde hier. Ja. Dus het is prachtig gefilmd, ja, maar het is verschrikkelijk om te zien. Wel, welk moment vond je het meest aangrijpend? Ja, toch het moment dat, um, dat kinderen uiteindelijk worden... op transport worden gesteld naar concentratiekampen. De, de kinderen die in de film spelen, die spelen het ook zo onvoorstelbaar echt... met een enorme angst Ja, dat, dat, dat, dat, dat is bijna niet meer te kijken. Dank Rob Oudkerk voor je bespreking zo heet van de naald van de film over Walter Suskind die vanavond in Amsterdam in première ging. En dan gaan wij nu door naar een andere, althans sinds kort controversiële figuur en dat is Baltasar Garzon. De beroemde Spaanse onderzoeksrechter die bekend werd met zijn arrestatieverzoek voor de Chileense dictator Pinochet. Staat komende week zelf voor de rechter Rob Zoutberg... correspondent in Spanje. Uh, goedenavond. Hoi. Er staan hem ja. twee rechtszaken te wachten, hè? Ja. Wat Dat wordt uh... hem ten laste gelegd? Nou, je moet er gewoon één grote noemer boven zetten... ...boven die zaken die gaan dienen hier in Spanje. Amtsmisbruik. Dat, dat, dat, is, dat is de grote noemer die boven die processen staat. Er begint hier dinsdag een proces wat, wat op het oog niet zo heel belangrijk is... Zeg maar, voor, voor, voor, ons, voor, ...voor ons met buitenlandse ogen, kijkend naar die zaak. Het gaat om een lokale corruptiezaak die zich hier uh, afspeelde in Spanje. Maar dan gaat het wel om de vraag omdat Carson die zaak onder handen uh, had... of hij daarbij gebruik maakte van het, uh, van het illegaal afluisteren van advocaten... van mensen die hij zelf als rechter moest gaan, uh, gaan beoordelen, moest gaan veroordelen. Ging hij buiten zo'n boekje, luisterde hij inderdaad illegaal uh, advocaten af. Ja. Dat is één zaak, dat is een lokale corruptiezaak, zoals ik net zeg... Nog veel belangrijker wordt het volgende week dinsdag... dan dient een andere zaak het uh, onderzoek dat Franco... sorry, dat Carson startte naar het Franco-verleden het Franco van Spanje. Uh, ging hij buiten zijn competenties door dat Franco-verleden uh, van Spanje... Uh, ja, deed ons, dit... en weet ons te onderzoeken. Dat, uh, dat, dat herinneren we ons dat hij daar onderzoek ja. naar liet doen... naar die fascisten uit de Spaanse burgeroorlog, ja. he, jaren 30. Maar de wat was er dan mis met dat onderzoek? Nou ja, het, het of wat gaat... was er mogelijk mis? Wat mogelijk mis is, en daar, daar wordt hij op beoordeeld, dat hij buiten zijn eigen competenties ging. Uh, om dat verleden te gaan onderzoeken van zijn land. Kijk, hij had natuurlijk, hij had natuurlijk alle ruimte om, om, om, om, om, om strafzaken die hij interessant vond. of zaken die hij interessant vond te onderzoeken. Maar uh, kon, hij ook wel, kon hij wel een onderzoek beginnen naar iets. Uh, uh, waarvan je kon zeggen dat de mensen die daarvoor verantwoordelijk waren... al lang niet meer leefden. Had hij nog wel mensen kunnen veroordelen? Hè? En, en had, hij, had hij echt wel een grond om dat onderzoek te gaan beginnen? Het was heel interessant wat er gebeurde in, uh, in Spanje... op dat moment dat hij dat onderzoek startte. Want hij, hij begon een onderzoek naar... Iets waar we waar we nog heel weinig over wisten, wat nog officieel heel weinig over onderzocht was in Spanje. Afrekeningen eh, in de tijd van Franco, massagraven. En nabestaande slachtoffers, die waren hem ook daar dankbaar voor. Hij werd hun grote held. Eh, maar er gebeurde natuurlijk wel iets opmerkelijks. Die zaak die jij dus ook nog kan herinneren, hè, dat onderzoek dat hij startte. Toen hij al het bewijs, eh, over al, alles had aangeleverd gekregen van graven, hè, mogelijk bewijs in die zaak. En is een dienblad vol glaswerk had, kan je zeggen, met, met, met, met al die stukjes bewijsmateriaal erop... liet hij het ook weer uit zijn eigen handen vallen, Carson, op dat moment. Want hij zei, ik ben toch niet bevoegd, geloof ik, om dit te gaan doen. Toen gingen er allerlei lampen om hem staan. De zaak was voorbij, maar dient nu nog wel die vraag... Maar, ging je buiten zijn boekje? Ja, was het ook niet zo dat er een amnestiewet was aangenomen... voor de wandaden uit de burgeroorlog? Zowel voor de linksen als voor de rechtsen? Ja, nou, er is hier, er is hier, er is hier een, een, een boek uh, uh, ondertekend waarin stond... we gaan het niet vergeten, want we, we weten het allemaal nog wel heel goed... maar we gaan het er niet meer over hebben. Je moet er iets bij realiseren. Het, het, het, het, het, de, de, de rechtbank hier, de nationale rechtbank waar Carson waar, waar werkte... is een aards conservatief uh, lichaam. Uh, uh, nou, dat is een goed recht. Maar zij hadden in ieder geval geen zin dat Carson daarna ging kijken naar dat stuk lastige verleden van een land. Dat stuk verleden waar niemand op een of andere manier aan, nog altijd aan mag komen in Spanje. Maar um, waarvan Carson uiteindelijk... En dat, moet, dat feit dat moeten we ja. natuurlijk wel uh, bovenop nou, houden. Ja. Hij ging buiten, hij gaf dat ook ja. zelf toe. Het ging, ik heb geen competentie, ik laat de zaak weer vallen. Dat wordt hem aangerekend. Maar wat je zegt, rechts kon dat toch slecht hebben. Dat suggereert toch dat de Spaanse justitie niet echt onafhankelijk is. Bedoel je dat ook? Ja, nou, het, het, het, laat ik het zo zeggen, John. Het ja. is te makkelijk om de zaken die nu tegen Carson zich voordienen... om die af te doen met zoiets. Rechts wil met hem afrekenen. Rechts sleept hem nu voor de rechter. Rechts wilde deze lastige uh, onderzoeksrechter voor altijd uit zijn ambt zetten. Nee, ja. er is iets anders gebeurd. Carson heeft de afgelopen decennia... Zoveel zaken voor zijn kiezen gehad. En eh, zaken die zowel links als rechts in Spanje raakten. Hè. Hij begon ook een onderzoek naar de vuile oorlog van de socialistische regering van González. Tegen, de, tegen de, eten, de Basken, ja. Tegen de Baschische eh, tegen, tegen eh, Turkse organisatie, ja. precies. Dat, is hem, dat, is hem, dat hebben ze hem nooit vergeven, want dat leidde destijds tot de val van de regering eh, González. Uh, uh, laat ik het zo zeggen, Carzon heeft zo'n grote schare van vijanden in zijn eigen land. Een held internationaal, maar nationaal zoveel tegenstanders en mensen maar, die nu met hem gaan afreden. Ja. Maar juist dat, dat, dat aspect van held internationaal, kan hem dat ook niet zijn opgebroken. Hij houdt overal lezingen, hij uh -huh. vliegt de wereld rond. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die eigenlijk gretig zijn om hem eens een kopje kleiner te maken. Ja. Nou ja, een interpretatie die nu wel wordt gegeven natuurlijk. Carson, dat moment bijvoorbeeld dat hij dat onderzoek startte... naar het oorlogverleden van zijn eigen land. Wat had hij toen al voor elkaar gekregen? Pinochet noemde je. Maar hij was ook inmiddels een proces begonnen tegen Bin Laden. Ja. Hij deed onderzoek naar Chileense dictatuur, Argentijnse dictatuur. En er wordt ook wel naar hem gekeken op een manier... gedacht van Carson, dat hij dacht, oké... Okay, nu dus ook nog even het oorlogsverleden in mijn eigen land uh, doen. Ja. Terwijl hij misschien wel willens en wetens ook wist... dat hij dat helemaal niet kon onderzoeken. Dat het inderdaad buiten zijn eigen competenties lag. Het is zeker een ijdele man. Ik heb hem uh, vorig jaar ontmoet. Het is een aardige man, een, een hyper-intelligente man. Maar het is ook een ijdele man. Dat, dat, mo dat moet je, dat moet je en, ook en zeggen. En toen je hem ontmoette, dat aspect van te jetset... te glitter en glamour, wat denk je daarvan? Ja... Nou, ik zag hem al met een hele hippe bril en het haar strak naar over gekoond. Die zei, ik zie mezelf... Dit, dit, ik heb die quote nog even opgezocht. Ik zie mezelf als balling iemand die Spanje moest verlaten... omdat ik daar om politieke redenen niet meer mag opereren. Ja, dat is hoe, de, hoe hij zichzelf ziet. Ja, een beetje god en, uh, en te groot geworden voor Spanje. Misschien, ja. ja. Zeg, hoe schat jij dat dit allemaal gaat aflopen voor Garzon? Kan die ooit nog weer optreden? ...in zijn functie? Nee, hij kan niet meer terug. Hij, zal, ik, ik, doe dit, hij, is, nu, hij is nu tijdelijk uit zijn ambt gezet. Hè. Wat is hij gaan doen? Hij is, uh, hij is bij ons in Den Haag opgedoken vorig jaar. Sorry, in 2010 was dat als adviseur uh, bij het Internationaal Strafhof. Hij dient nu als adviseur uh, bij andere zaken die opnieuw in Zuid-Amerika spelen. Maar de weg terug naar Spanje zal hij waarschijnlijk... Nooit meer, nooit meer kunnen maken. Omdat. Ja, het zijn. Er dient namelijk nog een derde zaak. Het hangt ja, allemaal als een modesteen. De ja, ja. Uh, dan hangt allemaal als modesteen om zijn nek. Misschien als hij het allemaal wint. dat hij nog één keer voor de goede hier. Uh, achter zijn bureau gaat zitten. hier in de rechtbank uh, van Madrid. Maar ik Kleine. sprak zijn, ik sprak zijn ja. advocaat vorige week. en die zei. Ja, het is. Het is een, maar goed, hij kan tot twintig jaar. hier uit zijn ambt worden gezet. Uh, het feit dat hij daar voor zijn eigen collega's in de beklaagde bank zit, daarmee hebben ze natuurlijk wel met hem afgerekend. Rob Soudberg, bedankt. Tot zover de affaire Garzon. of my eyes, don't know when and I don't know why, you're the only reason I keep on coming home. Sweet pea, what's all of this about? Don't get your way, all you do is fuss and pile. You're the only reason I keep on coming I'm like the rock of Gibraltar. I always seem to falter, and the words just get in the way. Oh, I know I'm gonna crumble. But I'm trying to stay humble, but I never think before I say. Ja Woo! lekkere muziek Amos Lee, Sweet P., morgenavond in Amsterdam. Helaas uitverkocht. Uh, vanaf morgen zit in Den Haag een nieuw uh, internationaal tribunaal, Prime Finance, voor het beslechten van internationale financiële conflicten. Frank Swetsloot, goedavond. Goedenavond. Een initiatiefnemer en general manager. Uh, met wat voor zaken gaat dit tribunaal zich bezighouden? Kunt u voorbeelden noemen? Nou, ik wil eerst even corrigeren dat ik initiatiefnemer zou zijn. We hebben het mogelijk gemaakt vanuit mijn organisatie World Legal Forum. Maar initiatiefnemer is uh, Jeff Golden. Dat is een hoogleraar uit Londen. En die heeft het initiatief genomen. En dat heeft u uh, voortgezet? Ja, we hebben het helpen ontwikkelen. En wat gaat u nou op, precies voor soort conflicten beslechten? Nou, het zijn conflicten over complexe financiële producten. Dat zijn die pakketten met derivaten en swaps en dergelijke... waar die al die problemen hebben veroorzaakt in de afgelopen jaren. dus veel allemaal... in de hypotheeksfeer, hè? Ja, bijvoorbeeld. Uh, dat kunnen dus inderdaad pakketten zijn geweest... met risico's op hypotheken. Maar het zijn ook allemaal andere... het zijn diverse soorten van uh, complexe uh, contracten. Ja, en dan gaan mensen schadeclaims indienen... omdat ze zeggen het is allemaal verkeerd voorgespiegeld. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar komt het uiteindelijk toch wel op neer. Uiteindelijk is het zo, een bank biedt een product aan... aan een verzekeringsmaatschappij of een belegger. En dan is op een gegeven moment de vraag... als nou de waarde van dat contract niet blijkt te zijn wat je gedacht had... Wie is dan verantwoordelijk? En is ja. het dan de bank die het direct aan jou heeft geleverd? Of is het de leverancier van degene die aan die bank heeft geleverd? Waar zit de fout? Of ben je zelf ook een beetje verantwoordelijk? Ja, als je zelf verantwoordelijk bent, dan heb je geen goede zaak. Nee, dan heb je hier te veel risico genomen. Kan maar dat moet dus allemaal dan, dan, ja, uh, nu uitgemaakt worden. Of op een, op een hoger niveau getild. En daar moet een beslissing over genomen worden. Want, want uh, hoe worden zulke conflicten op dit moment beslecht? Nou, het is zo dat de meeste contracten die worden uitgevochten via rechters in uh, New York of in het Verenigd Koninkrijk. En ja, er is toch wel een gevoel. Veel van die contracten zijn, worden natuurlijk wereldwijd afgesloten. Dus bijvoorbeeld in China of de Arabische wereld, daar uh, gaat men toch liever niet naar Londen of naar New York. Als ze het gevoel hebben van ja, de aanbieders van die uh, contracten komen ook daar vandaan. En hoe onafhankelijk is dat dan? Ja, ja. En ja, daarom dus dan... hoopt u in ieder geval dat men wel naar het financieel tribunaal in Den Haag zou komen? Ja, Den Haag heeft natuurlijk een veel uh, onafhankelijker imago. En is ook, denken wij, wel onafhankelijker. Het is natuurlijk een heel internationaal georiënteerde stad. Met heel veel rechters uit, uit de hele wereld. En we denken dus inderdaad dat, uh, dat zij wat, wat onafhankelijker uh, naar die zaak kunnen kijken. En of het, of het echt onafhankelijker is dan bijvoorbeeld New York kunnen wij niet beoordelen. Maar dat gaat op een gegeven moment natuurlijk ook... Om de perceptie die in de markt is. De indruk, ja. ja. Dus dat is de, de, de meerwaarde, die indruk van een soort bovenpartijdigheid. Ja. ja. En dan nou brengt u daarvoor heel veel experts uit de financiële juridische wereld bijeen. Hè? Ja. Wie, wie werken er zoal mee aan dit uh, tribunaal? Nou, als je nu, we hebben nu een, bijna 100 experts. En uh, dat zijn vooral, moeten we wel zeggen, voor een groot gedeelte Amerikanen en, en uh, experts uit Londen. Want daar zit natuurlijk wel de financiële markt. Dus die producten komen daar vooral ook vandaan. Maar het zijn het is bijvoorbeeld ook een oud president van het Internationaal Gerechtshof uit Den Haag of uh, uh, de juridische expert van de Wereldbank. Dat ja. uh, uh, soort of experts. Zijn er nog Nederlandse namen bij betrokken, behalve ja. de uwe? Nou, ik ben zelf zeker geen expert. Ik ben nee. een general manager. Dus ik, ik moet gewoon. U organiseert het. Ja, u ik doet de logistiek. Zeker, ja. ja. ja. En uh, nou, Bijvoorbeeld professor Pim Rank van Nouto die is uh, expert vanuit Nederland. Jan Ijsbouts, dat is een uh, bekende mediation-expert. Zit ook in het panel, maar dan als mediator. Hè. We hebben dus uh, uh, arbitragezaken. Maar mediators, dat zijn eigenlijk mensen die proberen het conflict op te lossen... zonder dat het echt juridisch wordt. Oh, ja. Zul, maar uh, zullen alle bedrijven zich aan de uitslag van, van, dit, uh, van deze procedures willen commenteren? Ja, dat denken wij wel. Uh, bij arbitrage is het zo dat uh, partijen verbinden zich eraan om zich inderdaad te gaan houden aan die uitspraak. En er is ook een verdrag uh, van New York. Waar landen bij zijn aangesloten die hebben vastgesteld, oké, okay, als er een, een uitspraak komt, zullen wij ook zorgen dat het wordt uitgevoerd. Ja, maar daarvoor moet je eerst aan die arbitrage onderwerpen. Zullen, ja. zullen, dan laat ik het dan anders vragen. Zullen alle bedrijven er aan meedoen? Nou, kijk. Op een gegeven moment, als, natuurlijk een, uh, als er een probleem wordt geconstateerd... in de contractuele sfeer tussen uh, gebruikers van die producten... dan kunnen ze vaak kiezen. Als ze op een gegeven moment zeggen, ik, ga, ik wil jou voor de rechter slepen... dan kunnen ze op een gegeven moment gezamenlijk besluiten... Van, laten we voor arbitrage gaan of voor mediation. Ja. Hè? Mediation doe je als je nog niet weet of je een conflict hebt... dat je er misschien in de minnen uit kan komen. Maar arbitrage is ook een methodiek die toch wat sneller is... wat effectiever en ook vaak wat goedkoper dan een ja, ja. Uh, rechter... Ja. Wanneer is het tribunaal voor u, uh, dat Prime Finance, voor u geslaagd? Nou, uiteindelijk toch wel als er voldoende zaken binnenkomen. Ik bedoel, we gokken er toch wel op dat op termijn er toch wel uh, tientallen zaken zullen binnenkomen uh, per jaar. Maar dat, dat zal nog wel een paar jaartjes duren voor het zover is. Ja, maar er zijn, er zijn veel zaken. Is het aantal conflicten de laatste jaren toegenomen met die, met die, met die crisis sinds 2008? Ja, ja aanzienlijk. Uh, zeker ook in verband met de zaak van Lehman Brothers. Het is natuurlijk ja. een hele grote bank die failliet is gegaan. Er zijn allerlei waarderingskwesties die spelen rondom de afwikkeling van deze zaak. En daar heb je dus echt uh, zeer gespecialiseerde experts voor nodig. En een aantal van de experts die bij ons nu zitten... zijn nu ook bezig met die Lehman-zaak. Maar er zijn natuurlijk ook enorme vorderingen tussen banken onderling... over die, ja. die complexe financiële producten die nu worden afgewikt. Die schades zijn zo groot geworden... dat je dat niet langer meer kan, uh, kan laten lopen. Tot zover Prime Finance. Frank Wetsloot, veel succes. Dank u wel. Voor de good times zorg ik toch liever van uh, Chris Kersoffersen. Maar dit was Nora Jones met Little Willys. En dat is genoemd naar Willy Nelson. Is de nieuwe Radio 1 CD. Uh, na zes jaar, welkom Menno Wigman. Na zes jaar is een nieuwe dichtbundel verschenen van Menno Wigman. De titel is Mijn naam is Legioen. Waar komt die vandaan? Het is een... Ik ben niet heel bijbelvast, maar het is een bijbelcitaat. Um, heel kort... Um... De heer Christus vraagt aan een bezeten man... Uh, wat is uw naam? En die man antwoordt... mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen. En die zin... mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen... die uh, spookt al jaren door mijn hoofd. Uh, je zou kunnen zeggen dat het de gemoedsverstand van een man verwoord... die door meerdere demonen wordt bezeten. Dat speelt ook mee, maar... Uh, ik vat het op in, de, uh, voor in deze bundel van ja, er is hier wel één dichter aan het woord, maar uh, ik ben ook maar iemand en ik probeer dingen te verwoorden die, bij, die hoop ik uh, bij meerdere mensen spelen. Ja. Ah. Ik zei al zes jaar geleden, je laatste dichtbundel heeft, heeft, heeft lang geduurd. Hoe komt dat? Nou, ik heb wel twee andere titels gepubliceerd. Uh, een Proza. Een, een, een, een, een, een, een proza. Geen romans, ja. maar inderdaad um, uh, uh, beschouwend proza. Um, ja, nu het boek uit is, zit ik inderdaad te denken... waarom heeft het zo lang geduurd? En pas, uh, pas gisteravond viel mij in... de. Heb je wel eens van uh, Jesse Bloem gehoord? Ja. Uh, heb je dus van Martinez Nijhoff gehoord? Ja. Nou, dat zijn dichters die uh, allebei wel eens uh, tien jaar lang zwegen. Ja, ja, ja. En dan kwam opeens Nijhoff met een bundel als nieuwe gedichten. Goed, ik wil mezelf niet, ja. hè? Ik wil niet zeggen. Dat, uh, of ik wil niet zeggen dat je hier met uh, een Nijhoff zit te spreken. maar... Ach, weet je, ooit overlijd ik en dan blijven die gedichten over. Dan maakt het allemaal niet uit of ik er zes jaar of tien jaar... of uh, weet ik hoe lang over gedaan heb. Ja. Ik zou graag willen dat je uit je nieuwe bundel leest het gedicht Oud-West. Um, kun je eerst vertellen hoe je daar, uh, wat de aanleiding was? Nou, ik had al over de telefoon gehoord dat dit een gedicht was... Uh, Absoluut, uh, dat, dat je graag ik, wilde horen. Ja, ik um, horen. Dat uh, deed mij erg goed, want het is zelf ook een van mijn uh, lievelingsgedichten... uit deze... Uh, bondel. Um, nou, het gedicht Oud-West... daarmee is bedoeld een uh, wijk in Amsterdam. Ja. De wijk waar uh, ik woon. Uh, ja, het gaat eigenlijk over de... of enigszins over de, multi, over de huidige, huidige multiculturele samenleving. En over... Uh, ja, het is eigenlijk een... Het is geen pamflet, maar het is een atheïstisch. Het is een gedicht van een atheist. Ja. En... Um, um, er nee. zijn een aantal zinnen van Schopenhauer die mij hierop hebben gebracht, maar die heb ik ook uh, meegenomen. Maar zal ik het De... maar gewoon voorlezen? Ja. dat is uh, ja. goed. Oudwest. Oud we leven hier met Turken, Marokkanen, Afghanen, Koerden, Sikhs en Pakistanen. En we zijn bang. En ik, een blanke man, niet dieu, niet metre, taai en zonder hoop op tuintjes naar de dood. Ik peil mijn straat vanaf drie hoog... en zie hoe men verhit de klok rond bid. Op fale vloeren ligt en naar een godshuis draaft... waar men vereert en eeuwig collecteert. Een zure godheid. Er huist een gure godheid in mijn wijk... voor wie het bitter knielen is. En ik, ik troon op mijn balkon en denk, de zon, kijk dan, godverdomme, daar komt de zon mijn kamer in gerold. Wat zou ik beven bij die gloed, wat zou ik bidden... als het licht, straks, stil en ongestraft, de dag dicht Oud-West, op de achterflap van de bundel staat dat je, dat je nu terugkijkt... in deze bundel op de eerste tien jaar van deze eeuw... En dit is wat je dan ziet, een zure godheid, een gure godheid in mijn wijk. <laughs> nou, ik zou je zeggen, een uh, goede vriend van mij die zei eind vorige eeuw... laten we zeggen 1998, hij zei op een avond... Ah ja, weet je, de wereld is af, maar eigenlijk is de wereld af... En uh, er zaten wat andere mensen bij. En de mensen waren het eigenlijk wel met hem eens. Wat valt er ja. verder nog? En nou, dan um, is er opeens een dag in uh, september... en dan vliegen er één of twee vliegtuigjes in een ja. gebouw in Amerika. En ik moet je eerlijk gezegd... ik moet je zeggen, ik vind dat, uh, dat, er, uh, ja, dat we een beetje terug naar af gaan eigenlijk. Of tenminste, het debat... Ja, er wordt zoveel over... Uh, geloof en, uh, uh, en fanatiek geloof gesproken... Uh, dat hielden we toch in de jaren 80 en 90 niet voor mogelijk nee. eigenlijk. En, uh, nee. uh, uh, ik zie niet zoveel progressie. <laughs> wat je ook ziet, wat je wel ziet, is uh, Egmond aan zee. Ja. Lees dat alsjeblieft. Ja, en dan moet ik even zoeken. Uh, ja, 28. Pagina uh, 28. Uh, uh. Egmond aan zee. Het is een volk van... Stugge guturalen. Het grond en God verdompt zich door de dagen. Komt vrijdagnacht, komt bier, komt kook. En blaast de kustwind oorlog in een jongenshoofd. Van kroeg naar kroeg, van bed naar bed. Zo moest het zijn. Maar laag en overspelig sloop de zomer weg. Voor niemand geurt je haar. Oktober en je haat de boulevard. Oktober, en je pakt bikinis in... of lakt wat strandstoelen in het depot. Komt vrijdagnacht, komt bier, komt kook en stookt de kustwind fikjes in je hoofd. Knokkels, bloed, een ster, een mes, geschreeuw. De hemel hier is hard en crimineel. Klopt het dat je gedichten minder dicht bij huis blijven... dan vroeger en meer over Nederland en de maatschappij gaan? Uh, nou, ik denk dat ik altijd al gedichten heb geschreven... Die, die iets met mijn leven te maken hebben... en die iets over deze tijd willen zeggen. Maar in deze bundel ben ik toch... Uh uh, heb ik toch, toch redelijk wat uh, locaties uh, buiten mijn eigen stad beschreven. Bijvoorbeeld um, het tuincentrum Osdorp, Egmond aan Zee. Uh, uh, uh, Een massavaccinatie. Een uh, massavaccinatie. Maar ik kan ook... Um, um, ik moet je wel zeggen... Uh, bijvoorbeeld tuincentrum Osdorp. Ik ben daar nooit geweest. Maar ik zit me vaak te documenteren en... Uh, uh, en ik denk ook Egmond aan Zee. Ja, het had net zo goed kunnen gaan over Zandvoet of over een ander verveeld kustplaatsje. Ja. Uh, <laughs> <laughs> uh, ja. Oké. Okay, uh, we willen eindigen met een gedicht. Dat wou je zelf graag uh, lezen. Maar dan zonder uh, commentaar. Uh, staat op pagina 61. Promesse de bonheur. Ja. Promesse de bonheur. Ik in haar bed en zij die net de douche uitstapt. Zoals zij loopt, zoals zij naakt het huis doorloopt, zo zullen vanaf nu de dagen lopen. Ze neuriet, en ik zit verhevigd in haar bed. Oneindig wakker is ze, warm en trots en zacht, en mooi, zo mooi, ik krijg het niet gezegd. Het is een liefde die... Het is een wonder, dat. En alles wat ik van een lichaam heb verlangd staat voor mijn ogen naakt te zijn. Naakt en van mij. De kamer hijgt nog, geil en stroef. Haar mond, gemaakt voor lippen en genot. Haar mond, haar stoere, hoogverheven mond, staat goed. Menno Wichman, mijn naam is Legioen. Het is vijf voor twaalf. Ja, het was opnieuw een rijke poëtische oogst. Vele duizenden zonden in voor Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011. Twintig van de inzendingen deze week in het oog door gerenommeerde dichters. 24 januari maken we de winnaars bekend. Nu Mauro Pavlovski met gedicht nummer 6089. Laten we zeggen dat hierna een mooie regel komt. Zoals de aanblik van een plein met... ...palmen en fontein in later licht... ...en dat je zomaar een hoek omslaat... ...en dat er weer een mooie regel staat... ...met bijvoorbeeld bozige zigeunervrouwen... ...waardoor dat plein allure krijgt. Laten we dat zeggen en erin geloven. Het kan. De ingrediënten liegen er niet om... ...zoals de aanblik van een plein met palmen en fontein... En bozige zigeunervrouwen. bij tegenlicht. Zie je wel? Zie je wel, Mauro? Mm -hmm. Ik zie het helemaal voor mij. Vooral de bozige zigeunervrouwen. Ja. Die... Het, is mm -hmm. een, het is een gedicht over een plein. dat tegelijk over een gedicht gaat. Ja. Um, ja, het zijn vooral. De, de, ondanks uh, de rest. de bozige zigeunervrouwen. die, die blijven. Uh, die in mijn geestesoog blijven. ...een uh, beslag nemen. Ja. Heb je enig idee wie dit geschreven kan hebben? Is het een man of een vrouw? Uh, ik denk een man. Ah. Want ik zie uh, een boze, boze... ...die boze, die boze die vrouw. Ik ben helemaal gebiologeerd nu. Ja, uh, is te, een beetje een mannelijke fantasie heb ik uh, de indruk. Is ja. uh. dus een ouder iemand of jonger? Um, Goeie vraag. Uh, niet te jong, ook niet te oud. Iemand in een, in een overgangsfase... Ik zeg het te mij, om de luisteraars nog even duidelijk te maken... dat ja. al die inzendingen anoniem, anoniem zijn... en dat de jury dus niet weet of een man of een vrouw of hoe oud... of een Belg, ja. of een Nederlander of een Vlaming... of wat dan ook het geschreven heeft. Ja, of iemand die uh, uh, een week na het schrijven van het gedicht... een, een geslachtsoperatie zou ondergaan... Ja. en nog net ging profiteren van het man zijn. Een oude fetische uh, <laughs> nog eens in de smeet. Dank Mauro Pawlowski. Morgen presenteert Eva Jinek. Goedenacht. letztes glas im Dit is Radio 1.